Mensen zouden daar volgens hem aan mee moeten doen... om zich solidair te verklaren met ongeveer 1 miljard mensen die echt honger lijden. Zelf gaat de VN-topman 24 uur vasten. Hij hoopt dat veel burgers en wereldleiders zijn voorbeeld zullen volgen. Aanleiding voor de actie is de Wereldvoedseltop... die maandag begint in Rome. De gemeente Amsterdam is onvoldoende geïnformeerd... over de risico's van de aanleg van de Noord-Zuid-Metrolijn. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... Ze waarschuwen dat het boren van de metrotunnel op veel plekken tot veel meer schade kan leiden dan wordt aangenomen. Het boren van de tunnel moet in het voorjaar beginnen... en de onderzoekers dringen erop aan woningen en winkels langs de metroroute verplicht te ontruimen. De vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die opdracht gaf tot het onderzoek... noemt het boren van de metrotunnel onverantwoord. De vereniging wil dat de Amsterdamse gemeenteraad opnieuw onderzoekt wat de risico's zijn van het project. Een 78-jarige Ierse priester die vorige maand op de Filipijnen werd ontvoerd, is weer vrij. De man werd vier weken geleden op het zuidelijke eiland Mindanao door gewapende islamitische rebellen meegenomen. Voor zijn vrijlating eisten de ontvoerders 2 miljoen dollar. Niet duidelijk is of er losgeld is gegeven. De Ierse regering heeft volgens minister Martin van Buitenlandse Zaken in elk geval niet betaald. In Den Haag is het vanaf 1 januari niet meer mogelijk voor vrouwen om apart van mannen te zwemmen. Volgens de gemeente moeten openbare zwembaden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of geloof. Vooral moslimvrouwen maken gebruik van de gescheiden zwemuren. De gemeente denkt dat het goed is voor de integratie als zij zien dat gemengd zwemmen de norm is. Het weer droog in opklaringen, vannacht koud met vorst aan de grond. Overdag opnieuw regen. De temperatuur loopt uiteen van 6 graden in het noorden tot 13 in het zuiden van het land.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 It's like a sleep twitch See ya! Zie!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 Wat ik van je wil en hoe ik dit bedoel, ik kan wel zeggen wat ik van wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan me merken hoe ik je bekijkt, wat ik van je denk. Je ogen fijn. Je kunt me voelen hoe ik om je geef, dat ik van je houdbaar Waarvoor je nu nog weet, maar ik kan veel beter zwijgen.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 If